Het rapport waarvan delen zwart zijn gemaakt is een soort tijdlijn. Onder 2005 wordt onder meer geconstateerd dat de tijdige levering van de Fira-treinen door Ansaldo Breda twijfelachtig is. Mede doordat de leverancier geen ervaring heeft met de bouw van hoge snelheidstreinen.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 Investeerder Warren Buffett neemt samen met durfkapitalist 3G... de Amerikaanse levensmiddelenproducent Heinz over. Voor het bedrijf wordt 28 miljard dollar neergeteld. Heinz is vooral bekend van de ketchup, maar in Nederland ook van de ruitermuisjes. Het is de grootste overname in de levensmiddelenindustrie ooit. De aandeelhouders van Heinz krijgen 72,50 dollar per aandeel in contanten. Bestuur van Heinz staat unaniem achter de transactie die inclusief de overname van schulden is. De prijs per aandeel ligt 20 hoger dan de slotkoers van het aandeel Heinz gisteren. In Amsterdam is een Poolse drugsmokkelaar opgepakt. die ruim 14 jaar voortvluchtig was. De man van 46 werd door de Poolse autoriteiten gezocht. voor onder meer de smokkel van honderden kilo's cocaïne. en het leiden van een criminele organisatie. De Pool werd in 1992 voor het eerst veroordeeld. en hij kreeg toen 10 jaar cel in Duitsland. voor het smokkelen van 350 kilo cocaïne. Na een paar jaar mocht hij zijn straf uitzitten in Polen. maar daar ontsnapte hij tijdens een verlof. De man moet nog 7 jaar van zijn straf uitzitten. De politie heeft drie mannen aangehouden die verdacht worden van het stelen van delen van de monstrans uit het Katerijnenconvent in Utrecht. Ook de delen van de monstrans zelf zijn nu teruggevonden. Eind januari werd het voorwerp uit een vitrine gestolen. Twee mannen sloegen het glas kapot, pakten ze spullen en gingen op een scooter vandoor. De Recherche Utrecht startte direct een groot onderzoek en hoorde onder meer veel getuigen. Beeldmateriaal van de overval werd gisteren naar buiten gebracht, waarna het onderzoek in een stroomversnelling kwam. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. De wegen kunnen in die provincies door sneeuw en ijzel verraderlijk glad zijn. Vanavond houdt de sneeuw nog een tijd aan, maar vannacht wordt het dan droger. Morgen overdag en in het weekend overwegend droog. En overdag een graad of vijf. ANB verkeersinformatie op de A5 Hoofddorp richting Haarlem is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen Voorknopend knooppunt staat 4 kilometer file. De verbindingsweg naar de A9 is daar dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. Er is een aanrijding geweest op de A10, de A10 Oost richting Amersfoort. Daar staat voorknopend knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En de A16 richting Antwerpen Voorknopend Galder 4 km na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Balkondeskundige Vatos Vladi. Kosovo viert feest. Het land bestaat vijf jaar komend weekend. En uh, is dat een feestje waard, Vatos? Jazeker. Uh, mensen genieten nog steeds heel veel van hun vrijheid. En, um, maar aan de andere kant, uh, ik zie heel veel armoede. De armoede is toegenomen, werkloosheid, corruptie en georganiseerde misdaad. Dus er is nog wel wat nee. aan de hand. Feest, maar toch ook wel zorgen. En we hebben hier ook nog CDA-raadslid CDA Neging van den Berg. Zij gaat in debat met Hassan Kutschuk. En verder zitten hier nog Anne van Veen en onze eigen boswakker, Frans Kapteins. En straks is onze dichter bij de dag Ton luiten. En eerst gaan we een appeltje schillen. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Dat is uh, het Amersfoortse CDA-raadslid Negin van den Berg. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Jij wilt graag een uh, appeltje schillen met het Haagse raadslid Hassan Kutchuk van de Islam-Democraten. Waarom? Waar We wil je het over met hem? Uh, nou, de, de, ik, ik wil uh, het hebben over zijn uh, uitspraken met uh, onder andere in de Telegraaf. Uh, en het gaat over uh, zijn de reactie op uh, overlast op gebedsoproepen. Vanuit moskeeën? Moskee, ja. ja. Want wat is zijn standpunt daarover? Uh, nou, hij vindt het eigenlijk een goed idee... dat er, uh, dat er gebedsoproepen plaatsvinden in, uh, in de moskee. En uh, hij zou eigenlijk willen dat er, uh, uh, dat er vijf keer uh, per dag zelfs uh, uh, die oproepen komen. En uh, waar het mij om gaat is dat uh, uh, het argument dat hij gebruikt is... Uh, uh, eigenlijk dat hij uh, uh, dat in verband ben ik met integratie van de moslims uh, nou ja, in zijn wijk dan. Ja. En dat hij zegt dat minder, uh, dat minder mensen daardoor uh, heimwee zouden ja, hebben. Meer oproepen leidt tot integratie. Ja, ja dat zegt hij en, en dat betwijfel ik. Ja, meneer Kutuk, goedemiddag. Goedemiddag. Klopt het ongeveer wat we tot nu toe over u gezegd hebben? Uh, gedeeltelijk, niet helemaal. Vullen vul ze vul aan. De wel. Vul de aan. Wel. Vul aan, als u wilt. Uh, het punt dat wij voorstander zijn van dat er oproep tot op gebed uh, verricht wordt. Daar zijn we al zeker een voorstander van. En, uh, dat het, uh, maar persoonlijk mijn eigen mening heb ik erbij gegeven dat ik uh, wens dat het vijf keer per dag plaatsvindt. Wat ook gebruikelijk is uh, als je een moskee hebt. Uh, en uh, dat het in Nederland nog niet wordt toegepast, dat is een ander verhaal. Wij zijn er wel voorstander van dat het vijf keer per dag gaat plaatsvinden. Ja. Maar uh, het, het gaat nu niet over vijf keer het oproep tot gebed, maar het gaat hier om één keer per week op een vrijdagmiddag. Ja. Maar u Daar zegt uh, dat helpt bij de integratie, zegt u, als we de gebedsoproep vanuit de moskee doen. Het is integratief, dat wel. Het is een onderdeel van integratie, want zij maken gebruik van iets wat al in Nederland bestaat. Dus over tot gebed of de kerkklokken laten leiden of noem maar op. Dat, dat is in een grondwet gebakend. Het is een grondwettelijk recht. Wat dan gebruikt wordt door andere denominaties. En de moslims maken die daar nu ook gebruik van, maar dan op een andere manier. Dus dat is ook onderdeel van integratie Ja, ja Denken van de Berg. Nou, meneer Kutchek, fijn dat u mij te woord wilt staan. Uh, uh, ik ik uh, gun iedereen zijn eigen geloofsbeleving. Uh, dus uh, daar wil ik eigenlijk ook helemaal geen discussie over voeren. Maar uh, ik vind dat integratie uh, uh, los staat. Integreren Nederlander staat los van al die externe factoren. In de wijk waar je vandaan komt, of de wijk waar je woont. Of. of uh, wat dan ook. En ik vind het eigenlijk een beetje merkwaardig dat u die relatie legt met integratie. En dat is, dat is eigenlijk mijn punt. Ja, nou, waarom, waarom vindt u dat merkwaardig dan? Nou ja, oh, die, die, die, die relatie die u, die u legt, dat vind ik merkwaardig. Als dat zo zou zijn, dan zou Kanaleiland een van de best geïntegreerde wijken van Nederland zijn. Dat is niet zo. Ja, maar ik heb niet gezegd dat we volledig geïntegreerd zijn. Daar heb ik niet over gehad. <laughs> ik heb altijd een bijdrage geleverd. Het is, het is gewoon een... Een druppel uh, in de hemmen, gewoon zo kan je het een beetje omschrijven. Ik heb niet gezegd dat het dan volledig geïntegreerd zijn als uh, op het tot het gebed overgaat. Dat heb ik niet gezegd. Oh. Het, is, het, is, het is een vorm, het is een onderdeel, het is een facet, meer niet. Maar als, als zoiets uh, voor overlast zorgt of voor commotie zorgt in, in de buurt, dat Daarboven heb ik begrepen. Nee, dat, dat, dat heeft hij nou verkeerd begrepen. Want ik laat hij echt een keer aan om dan naar een keer naar die moskee te gaan of eh, met die bewoners te gaan praten. Niemand heeft daar last van, letterlijk niemand heeft daar last van. En de mensen die er last van hebben, zijn mensen die niet in de buurt wonen, of die heel ver uit de buurt wonen, of alleen van hebben vernomen. En dan ineens uh, ideologisch dan ineens een reactie geven. Maar zou dat kunnen veranderen als u het inderdaad vijf keer per dag gaat doen? Ja, maar wie heeft er last van? Nou ja, de, de, kijk, in De ochtend de kan, kan ik het nog beetje begrijpen. Kijk, in de nee, maar kijk, in de ochtend kan ik het nog begrijpen. Als het uh, al vijf uur of zes uur in de ochtend is, kan ik het een beetje begrijpen. Maar je hoort maximaal taal van 50 meter of honderd meter. Dus uh, ten eerste, er wonen alleen maar moslims in die wijken waar de moslims, uh, de moskeeën zijn gevestigd. Is dat zo? Wonen daar, maar, wonen daar alleen maar? Bijna, bijna alleen maar moslims voor 80, 70 procent en het alleen maar, kijk, moskeeën. Je moet vaak keer per dag binnen de moskeeën. Dus hij moet op een loopafstand zijn van uh, moslims. Dus de mensen dus, gaan er in de buurt wonen, zegt u? Ja, dat is ook Maar u zegt, 80, u zegt 80, 70 procent. Dat betekent 20, 30 procent niet. N niet moslims. dus Hindoe's, ja. eh, Polen en eh, noem maar op. Katholieken zijn niet vaak. En die wijken wonen heel weinig uitgestone Nederlanders. Die denken iets van 7%, 8%, 9%. Maar, uh, maar verkeer maakt meer overlast. Verkeer veroorzaakt meer overlast. Dat heeft u ook in de filmpje van TV kunnen zien en vernemen. Dat verkeersoverlast tot meer gelijk overlast zorgt dan uh, op tot gebed. Dus dan moeten we ook geen auto's meer op straat gaan rijden. Nou, ik vind.. Ik vind er meer overlast van. Ja, maar ik, ook als er mensen zijn of, of nou buurtbewoners zijn die daar in de, in, direct in de omgeving wonen of niet. Ik vind als daar überhaupt, ik bedoel, wat ik zo jammer vind is dat de islam weer een soort van twistpunt wordt. En dat voor, voor commotie zorgt. U zou ook kunnen zeggen, hé, hey, uh, laten we even met elkaar aan tafel gaan zitten. Laten we praten, waar gaat het precies over? En laten we kijken in hoeverre wij elkaar tegemoet kunnen komen. En nu is er een verhaal ontstaan, uh, nou ja, wat ik erg jammer vind, omdat, omdat daarmee weer de vinger wordt gewezen naar de islam. Maar ja, daar bent u die ook die... zelf ook deels verantwoordelijk voor. Kijk, nee, nee, kijk, ik kan u alleen maar voorstellen om gewoon zich meer in, in dit onderwerp te verdiepen. Want de moskeeën, die moskee waar het over gaat, die heeft bij alle bewoners zijn ze deur aan deur langs gegaan. Ze hebben bloemen uitgedeeld, ze hebben brieven geschreven, ze hebben alles gedaan voordat ze overgegaan zijn tot oproep tot gebed. Dat hebben ze gedaan. Dus de buurt wist er vanaf, iedereen wist het gewoon. En uh, ze, hebben gedaan, ze hebben heel kolant gehandeld, want dat is ook islamitisch, want je buren hebben ook rechten. En uh, dat hebben ze gedaan op die manier. Maar waarom moeten zij uh, een, een, een dialoog gaan met uh, heel Nederland? Of waarom moet er, waarom, waarom moet er een hele discussie ontstaan? Waarom moet uh, de Andermost uh, toestemming vragen van... Van, van, ...van de dominante groep in Nederland. Waarom moet dat? Want het is een grondwettelijk recht. Wie is de ik dominante groep? Ik vraag ook geen toestemming om... ...als ik buiten op straat adem... ...of als ik, als ik op straat loop... ...of als ik mijn kind op of school ergens wil inschrijven... ...dan vraag ik toch ook geen toestemming aan anderen. Nou, uw vergelijking klopt niet, hoor. Uw vergelijking klopt niet. Uh, u Waarom hebt niet? het nu over een dominante groep. Wie is de dominante groep? Ja, dus uh, de christelijke, humanistische groep in Nederland, wat ja. geaccepteerd is. Maar uh, bent u het met mij eens dat, dat de, de wortels waarop Nederland gebouwd is, dat is een, een joods-christelijke uh, traditie en, en, en geloof? Ja, maar niet meer. Hoezo niet meer? Maar omdat Nederland is veranderd. Niks is, uh, kijk, we leven in een geglobaliseerd uh, land, wereld, iedereen verandert. Heel de wereld verandert. Turkije verandert, Marokko verandert, iedereen verandert. Nederland verandert ook. En, en, en, en, en Nederland is niet meer alleen okay. gebaseerd op Laatste de humanistisch christelijke uh, norm uh, nee. waar, waar, Laatste waar, woord voor Nicky van, uh, van den Berg. Bent u overtuigd? Nee, ik ben niet overtuigd. En ik, ik, uh, ik blijf het jammer vinden dat, uh, dat meneer Kutschuk uh, op die manier uh, die relatie legt uh, uh, nou ja, met integratie. En dat, uh, de, ja, dat mensen Want dan. U minder... zegt het helpt niet voor de integratie. Nee, het helpt niet uh, voor integratie. En het, het, ik, ja, ik kan persoonlijk vertellen: uh, uh, het, het, uh, het maakt ook niet dat mensen minder heimwee gaan krijgen. Als mensen niet bereid zijn om mee te doen in een samenleving, dan zal het blijven dan zal altijd, altijd blijven. Nee, we gaan niet nog weer een, nieuw, we gaan uh, weer een nieuw debat beginnen. Mee. Meneer Kutschuk van de Islamdemocratie. In Den Haag en mevrouw Van den Berg van het CDA woord. Hartelijk dank. En wij gaan luisteren weer naar Anne van Veen. Anne, wat ga jij voor ons zingen? Wat gaan jullie voor ons zingen? Uh, dit is de single, uh, en die heet Leger Leven Lozen. Wij gaan heel goed luisteren. Huh? <truh> Achterin een stad verder, dan de eerste blik voorbij het licht om de hoek. Daar slijten zij het leven. Daar loopt langs het asfalt een diep geëtste groef, daar kreunt het ijzer van een duister hoevespoor. Daar valt het geluid neer, daar staat de hemel stil. Daar draait een molen van levende doden. Bloot aan weer en wind lopen zij dezelfde tred. Elke dag, elke nacht en dat al ronden Leger Zand schuurt langs de schoft, mager vaal gelaat, zij sloot Dit geheim verbond van ruiter met paard. De ogen dof, de stappen zwaar. Halslaag bij de grondwervels doorgezakt. Zo hollen zij het leven uit. Een lege levenloze chokter in een stad. Het rekte zo zijn eigen pad. Distels langs de perm. Rovers in het struikgewas. Het lijkt hen niet te deren. Het tij valt niet te keren. Een ruiter op de bok. En de ruiter houdt de teugels kort. Zijn hartslag jaagt en voortsporen in de flanken, ze kouwen op hun bit. Het schuim staat op de tanden, de cirkel van hun leven is standvastig in haar vlucht. De schrale wind die snijdt hun allerlaatste zucht. Daar kijken zij één meter voor zich uit. De oren rusten in de nek, de oogkleppen op. In slangenlinie shokken. zij een dagen door met de singel aangesnoept. Een leger levenloze shock er in een stad. Het trekt de zo zijn eigen pad, distels langs de perm, rovers in het struikgewas. Het lijkt hen. De tijd valt niet te keren, een ruiter op de bok en de ruiter houdt de teugels kort. Een leger levenloze shocker in een stad, het trekt er zo zijn eigen pad, distels langs de berm, rovers in het struikgewas. Dit de tijd valt niet te keren. Een ruiter op de bok. En de ruiter houdt de teugels. Kort. Anna van Veen, leger levenloos. Dankjewel. Informatie over jouw voorstelling zetten we op de website. Dit is de dag. Nu. Ja, Kosovo viert vijf jaar onafhankelijkheid. En Vatos als Vladi, Balkankenner en radiomaker. Jij komt uit de regio, namelijk uit Albanië. Je volgt de ontwikkeling in Kosovo op de voet. Je bent ook net terug uit Kosovo. Wat, wat ja. viel jou op? Ja, um, ik vind het leuk om terug te zijn, want ik, ik vind het eten heerlijk daar. En omdat het winter is, de land, is, de, is het landschap heel grauw. En daardoor zie je dus uh, meer, <gif> zie je dus meer de armoede meer, maar zie je ook het de, de toegenomen aantal, uh, aantal uh, moskeeën. Toegenomen op, aantal moskeeën. Op het landschap, ja. ja. En dat valt je op, want dat zijn nieuwe gebouwen die daar neergezet ja, zijn. Ja, ik kom er steeds meer bij. Ja. En, en uh, even voor duidelijkheid, er waren natuurlijk altijd al moslims in, in, in Kosovo en ook in Albanië. Ja. Wat, wat, wat, wat is dit voor een islam die je daar nu aantreft? Ja, uh, uh, over het is de islam in, in de Albanië en Kosovo gematigd. Maar door de, de laatste ontwikkeling in, in de regio... Uh, zijn er ook uh, extremistische moslims gekomen uit Saudi-Arabië en Turkije. En dat is uh, in 1990 begonnen, uh, tot 2001, voor 11 september. Mm -hmm. Daarna zijn ze hard aangepakt, maar uh, ze hebben heel veel geïnvesteerd daar. Uh, heel veel geld in moskeeën, bedrijven uh, uh, en liefdadigheidsorganisaties. En, maar niemand weet waar het geld naartoe gaat. Je ziet het dan bij de moskeeën, maar voor de rest uh, zie je dat niet. Nee. Nou, jij bent zelf ook even die wereld ingedoken. Laten we even luisteren naar een stukje. Ik uh, zit nu in een grote moskee in Prizren. Deze imam geeft Koranles aan een groep Albanese jongens nu is deze jongen van acht jaar aan de buurt. De rest van de jongens wordt thee aangeboden in glazen kopjes met veel suiker erin. Steeds meer Albanezen hebben een strenge vorm van de islam aangenomen. Ik loop nu in een rustige straat in Jakova, in de buitenwijk van de stad. Het is half donker en er is geen verlichting op straat. Ik zoek Amar, een jonge Albanese die uh, kort geleden uh, bekeerd is tot uh, een strenge vorm van de islam, uh, het Wahhabisme. Zullen ja, we hem? kijken? Zeker Emma, wat doe ik ben Amar. Amar, ikzelf. Hij komt een droon. Zeker Pas Emma. Hij heeft nu een echte moslimnaam, zegt hij. Voor zijn bekering was zijn naam Albert in plaats van Amar. En uh, je hebt een Arabische baard, waarom? Nou, dat is de baard van de profeet, zegt hij. Hij begrijpt niet waarom sommige mensen op straat bang zijn voor hem, ze hebben daar geen reden voor. Ze zijn echt terroristen, terroristen, terroristen. Ze zeggen dat ik terrorist ben, omdat ze beïnvloed worden door de televisie. Maar ik ben alleen een gelovige die precies volgens de Koran wil handelen. Amar is pas getrouwd. Zijn vrouw had als meisje geen burka, maar nu wel. Volgens Amar heeft ze zelf daarvoor gekozen. Hij heeft haar niet gedwongen. Stel dat ze op een dag zegt, ik wil niet meer bedekt zijn. Wat doe je dan? Op het het niet Nee, zegt Amar, ze zal dat nooit doen. Zij is ervan overtuigd dat zij naar de bevelen van haar man moet luisteren. Hmm. Waren dit niet je geloofsgenoten die onlangs de redactie van het tijdschrift over seks binnendrongen en alles kapot maakten? Hoe kent je je? Ja. Ja, ja, ja, ja. Hij weet daar niets van. Het is niet echt gebeurd, zegt hij. De christenen hebben dat verzonnen. Amar is in Saudi-Arabië geweest en dat heeft een grote indruk op hem gemaakt. Ik hoor mensen hier dat ze zo enthousiast zijn over het Westen. Maar het Oosten is onbeschrijfelijk mooi. Vatos Vlade, jij hoort hier een jonge man. wie die fundamentalistische islam blijkbaar een grote aantrekkingskracht heeft. Hoe is dat te verklaren, die, die interesse daarvoor? Um, ja, er zijn, het, is, het is een heel complex fenomeen. Um, uh, ik zal beginnen met de historische factor. Uh, Albanezen zijn vijf eeuwen onder de Turken geweest. Um, en toen zijn ze gedwongen bekeerd tot de islam. Uh, en honderd jaar geleden, ongeveer, kwam, uh, werden ze deel van Joegoslavië. En in die tijd zijn ze echt enorm onderdrukt door de Serviërs. Dus ze hebben echt een, een hele slechte ervaring met de christelijke Serviërs. Ja. En tijdens de oorlog hebben de Serviërs heel veel moskeeën uh, gebombardeerd en in brand gestoken. Um, de, dus dat is één reden uh, voor dat. En een tweede reden is de, de invloed van de zendelingen uit, m, islam, islamitische zendelingen uit het Midden-Oosten en Turkije. Want Ze die zijn naar Kosovo toegekomen en proberen daar ja, gewoon een zieltje te zetten. Ja, en, en vaak ook door mensen te betalen, zodat vrouwen een, een, een boerkooi of een sluier kunnen dragen. En uh, dat heeft natuurlijk effect op, op uh, bepaalde groepen mensen, uh, op platteland bijvoorbeeld, uh, waar mensen heel arm zijn en hebben gewoon niks, niks hebben. Nee. En uh, een andere, uh, ja, uh, armoede dus is een probleem. En uh, de isolatie van Kosovo zelf. Dus... Vijf jaar na de onafhankelijkheid is Kosovo nog steeds geïsoleerd. Ja. Mensen mogen niet naar het Westen reizen en heel veel mensen zijn werkloos. Maar het is ook wel wrang, want anderzijds het feit dat Kosovo bestaat... is natuurlijk ook wel juist te danken aan het Westen dat ingegrepen heeft... op een gegeven moment en gebombardeerd, Servië gebombardeerd heeft... zodat Kosovo onafhankelijk kon worden. Is, is dat, gaat dat niet vringen dan op een gegeven moment? Um, nou, ik, ik, weet, ik weet het niet hoe, dat, uh, ja, hoe ik het moet... Uh... Verwoorden, maar ik, ik, ik zie het op de, zo. Um, uh, Servië heeft toen gewaarschuwd voor de af, onafhankelijkheid... dat Kosovo nooit onafhankelijk moest worden... omdat dan een islamitische staat zou worden. En, en dat is niet het geval en dat zal nooit worden. Dat, ik zie dat niet zo. Hm. Um, uh, aan de andere kant, uh, ik zie dat Kosovo wel een gesloten samenleving is gebleven. Het is niet open en... Um, en, dat natuurlijk, het is niet, en de, de, de vijandschap tussen Servië en Kosovo blijft nog een tijd. En uh, dan, dan zie je dat, dat het uh, natuurlijk niet uh, bijdraagt aan de aan, uh, verder integratie van Kosovo uh, uh, in Europa. Nee. Nou, jij zei net ook al, je ziet een nieuwe gebouw, een nieuwe moskeeën. Jij sprak daarover ook met de wethouder Ruimtelijke Ordening. Uh, van welke stad? President. Van president. En we gaan even luisteren. Ik loop nu in het centrum van de oude stad Prizren. Een stad met oude kerken en Servische kloosters... en abonnezen, middeleeuwse moskeeën. Maar het is ook een stad met moderne winkels en flitsende reclames. Sinds het einde van de oorlog kom ik hier regelmatig. En het valt mij op dat er steeds meer moskeeën erbij komen. Al deze moskeeën zijn een don in het oog voor Sadiq Pacharizi... Zelf een gematigd moslim en wethouder ruimtelijke ordening. Het grootste deel van de moskeeën is illegaal gebouwd, zonder bouwvergunning. Dat komt doordat zij gesteund worden door de politiek in Kosovo. We zijn als gemeente te zwak om de illegale gebouwen weg te halen. Het is moeilijk te zeggen, maar het moet gezegd worden. Ondanks de gevolgen voor mij. De grootste wetsovertreders zijn de leiders van de moslimgemeenschap hier in de stad. de wet Wat zou kunnen gebeuren als u een illegale moskee zou proberen weg te halen? Dan zou ik aangevallen en mishandeld worden. De islamitische gemeenschap is zeer agressief. Het is een grote en machtige gemeenschap met veel steun uit de moslimwereld. kan agressiviteit als de moskeeën illegaal gebouwd worden, dan is het ook niet mogelijk om de herkomst van de financiering te achterhalen. Kosovo heeft niet genoeg geld om zoveel moskeeën te bouwen. Des te minder voor mega moskeeën zoals de moskee in de hoofdstad Pristina, die op dit moment gebouwd wordt. Volgens het project zal een groot winkelcentrum aan de moskee toegevoegd worden. Bastos Vlade, jij horen hier dus ook een mengeling nog weer van zakelijke belangen... met religieuze belangen, een heel ingewikkeld ja. verhaal eigenlijk. Wat, wat, wat ik me ook vooral afvraag, gaat het een probleem opleveren... in de samenleving in Kosovo, die radicalisering? Ja, zeker. Um, uh, het is een gevolg van, van, van de, de samenleving die daar ontstaan is. Het is niet een open samenleving dus... En dat komt onder andere ook door de corrupte regering en de zwakke instituties. Een zwakke staat, een nieuwe staat, dus het is per definitie onveilig. En dat is een paradijs van allerlei soorten uh, extremiteiten en criminelen. Ja, en leiden de, mensen daar, de gewone mensen daaronder? Um, mensen zijn, dus er zijn de gematige moslims die ergens uh, zich daar uh, enorm aan. Uh, en natuurlijk uh, de betrokkenen, de, de moslimextremisten, die die hun vrouwen onderdrukken natuurlijk en die uh, eigenlijk uh, geïsoleerd leven. Ze, ze leven uh, meestal gewoon in hun eigen gemeenschap niet... Uh... Betrokken bij de rest en ze worden eigenlijk vergeten. En omdat de hele staat uh, non-transparant is, dan heb je ook geen, geen kijk, uh, kun je geen goede inschatting maken van hoe het verder zal gaan. Nee, en dan, dan weet je, kun je de gevolgen niet meten. Nee. Okay. nou Wel feest dit weekend in Kosovo, vijf jaar bestaat de staat, maar toch ook zorgen die je uh, die even voor ons toe hebt gelicht. Dankjewel. Het is tijd voor onze Dichter bij de Dag, dat is vandaag. Ton Luiten, Ton, goedemiddag. Uh, dag Dees. We zijn benieuwd. Ja. Ik zou willen zingen, maar ik moet wennen aan krimp en recessie. Aan politici die de weg kwijt zijn. Beste Giel, nieuwe software graag voor een beter team in Den Haag. Ik moet wennen aan gebrek aan samenhang. Dat ik niet veel verder kom dan losse regels in een wankel gedicht. Ik voel het in mijn middenrif. Rijmen is geen tegengif. Ik moet eraan wennen. Dat mijn lieve rode katertje Robbie zijn aardbaarheid bij de buren te grabbel gooit. En voor iedereen een belasting wordt. Kosovo viert het eerste lustrum. Onafhankelijkheid is een feit. Maar ik bezing een land dat armoede leidt. Ik zou liever willen zingen over winterdagen die naar voorjaar neigen, Over welzijnsdagen die op welvaart lijken. Maar dit keer zing ik een mineur over crisisdagen zonder kleur. Want... Anne, de wereld is niet mooi. Dankjewel, Tom. Fijn dat je gedichten maakt en niet heel veel zingt. We zetten jouw gedichten op onze website. Dit is de dag.nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En dit is de dag. Zit erop, wij danken de gasten. Hans Biesheuvel, voorzitter van het MKB. Anne van Veen, succes met je voorstelling tegengeef. Giels Brouwer, boswachter, Frans kapitein CDA. Raadslid Negin van den Berg en balkan kenner als Vlaadi. En zometeen na half vier de Villa, Villa VPRO. Ger Jochems, in Den Haag zitten jullie. Wat gaan jullie Hallo, doen? Hallo Elsbeth. Ja, wij kijken terug op het sluiten van het woonakkoord. Ook wel het carnavalsakkoord genoemd. En dat doen we met voormalig PvdA-senator Han Noten. Hij stapte op omdat de Eerste Kamer een veel te politiek werd. En we vragen of hij denkt dat de Eerste Kamer meegaat met het akkoord. En dan een opvallend protest op het plein voor de Tweede Kamer. Dat alles na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal. Minister Bussemaker stuurt een deel van het dossier over onderwijsinstelling Amarantis naar het openbaar ministerie. De commissie onder leiding van oud GroenLinks-leider Halsema concludeerde vandaag dat bij Amarantis geen strafbare feiten zijn gepleegd. Maar ze heeft één geval niet goed kunnen onderzoeken omdat ze daar niet goed genoegen bevoegdheden voor had. Personeel van verpleeghuis het -huis in Amsterdam... heeft opnieuw het werk neergelegd. Volgens vakbond Affacabo FNV heeft de directie niets gedaan... met het onlangs aangeboden actieplan van de medewerkers. Ze vinden de werkdruk te hoog en vragen zich af of de 3,5 miljoen... die de zorgaanbieder Amsterdam van de overheid krijgt... wel goed wordt besteed. Er waren al in 2005 twijfels over de vira producent Saldo Breda. Blijkt uit een tot nu toe geheim onderzoeksrapport... dat een Tweede Kamercommissie zes jaar geleden opstelde... In 2005 werd onder meer geconstateerd dat tijdige levering van de FIRA-treinen twijfelachtig is. Mede doordat de leverancier geen ervaring heeft met de bouw van hoge snelheidstreinen. En een Poolse drugsmokkelaar die ruim 14 jaar voortvluchtig was, is opgepakt in Amsterdam. De man werd in 1992 in Duitsland veroordeeld, tot tien jaar cel. Na een paar jaar mocht hij zijn straf uitzitten in Polen, maar daar ontsnapte hij tijdens een verlof. De man moet nog zeven jaar van zijn straf uitzitten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB-verkeersinformatie. De problemen door de gladheid vallen relatief mee. In het uh, oosten van het land is het nog wel plaatselijk glad door sneeuw. In het midden en westen hier en daar door IJssel. Zijn er zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A10 bijvoorbeeld, daar staat een lange file. A10-zuid richting Amersfoort tussen Osdorp en Zeeburg 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook via, vast op de A4 vanuit Den Haag. Er staat voorknopend de Nieuwe Meer, 5 kilometer. A16 richting Antwerpen bij knooppunt Galder 3... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En een wat langere file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen Soesterbergen en Leusden, 6 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO... vanuit Den Haag aan het Binnenhof... Het woonakkoord tussen regering en drie oppositiepartijen lijkt nog maar het begin van wat ons te wachten staat aan nieuwigheden in de vaderlandse politiek. De oppositie regeert vanaf nu vrolijk mee, al naar gelang het die partijen uitkomt. Ons politieke panel bespreekt de nieuwe werkelijkheid van Den Haag na vier uur. En Han Noten was tot voor kort senator voor de Partij van de Arbeid. Maar hij zag deze bui al hangen. De Eerste Kamer werd hem te politiek en te weinig onafhankelijk reflecterend. Hij stapte in december op en hij is hier bij ons te gast. En uw reacties zijn van harte welkom via onze site. Dit is tot half vijf Villa VPRO. De bank die mij centen beheert. De Dit kon je vanmiddag horen op het plein in Den Haag voor de Tweede Kamer. Zestig zangers en muzikanten onder leiding van componist Marlijn Twaalfhoven... voeren een mini-opera op. De opera der woedende bankklanten... Het is een protest tegen een aantal Nederlandse banken... die kapitaal hebben belegd in de kernwapenindustrie. En die beleggingen werden vandaag onthuld door de eerlijke bankwijzer. Marlijn Twaalfhoven, muzikant, initiatiefnever en componist. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Hallo, was het een geslaagde opera? Het, uh, ja, in, in weer en wind hebben we het neergezet. En uh, ja, ik ben heel blij en trots dat het ons gelukt is, want... Uh, het was een actie die uh, redelijk last minute uh, tot stand is gebracht. Ik heb uh, allerlei muzici opgetrommeld en ben aan het comp componeren geslagen... met uh, uh, teksten van mensen die dat over Twitter naar me toe hebben gestuurd. En uh, vandaag stond het er. Kom, ja, hoe in, lang uh, heb je erover gedaan? Um, uh, een aantal dagen. Een wow, aantal dat dagen. is heel kort, ja. Dus, ja, dat, is eigenlijk, dat bleek heel kort te zijn. Ik dacht van ach, het uh, wordt een mooi gelegenheidswerk en uh, we zetten het even neer. Maar uh, nee, het was toch wel een heel, uh, heel krap tijd. Ja. Was jij, ben jij zelf zo'n woedende bankklant dat je dacht... hier ga ik een woedende opera over maken en ik zal ze eens wat laten horen? Of is dit anders gegaan? Nou, um, helaas kan ik, uh, ben ik al een tijd geleden naar uh, Triodos Bank overgestapt. Uh, ook precies vanwege een uh, gevoel dat ik dacht... van nou dit, dit gaat niet goed allemaal. Dus helaas kon ik niet uh, een uh, daad... <laughs> zelf uh, uh, zeggen. Maar ik ben eigenlijk ja, wel heel frontwaardig dat er eigenlijk vooral hele grote misdaden worden gepleegd um, uh, waar wij ons helemaal niet bewust van zijn. Dat krachten zoals geld uh, enorm groot zijn. Terwijl we natuurlijk uh, denken dat we geen goed bezig zijn misschien om afval te scheiden of or, do, om zelf geen dieren te mishandelen enzovoort. Hm. Maar er zijn echt uh, ja, structuren die gewoon anoniem zijn. En die, uh, ja, die, die, die uh, heel, heel erg negatief zijn. Dus dat vind ik wel een reden om nu ja, me uit te spreken en, en veel mensen op, op de been te brengen. We maken ons druk om kruimelwerk en de, de, gro de, de grote rampzalige zaken laten we liggen. Ja. Dit is, het is een protestopera, hè? in heel korte tijd in elkaar gezet. Allerlei vrijwilligers ook die zich aangemeld hebben. Zowel beroeps als amateurs, begrijp ik. Uh, is, is, is dit een beetje jouw, de nieuwe weg die je opgaat? Protestopera's no. her en der uh, op pleinen brengen? Um, het is inderdaad niet mijn eerste uh, werk... wat ik vanuit uh, nou ja, een soort maatschappelijke relevantie... denk van, oh, dat moet nu gebeuren. Maar ik heb daarnaast projecten lopen waar ik veel meer tijd voor... Uh, uh, voor uittrek. Ra Grappig genoeg komen die veel minder makkelijk op de radio. <laughs> Alleen, mm. ja. <laughs> Zo zie je dat je er wel wat mee kan bereiken. Nou, uh, ja, ik, ik vind dat, kijk, uh, kunst en muziek, uh, hedendaagse muziek, natuurlijk, het, het speelt zich vaak af in besloten kring voor mensen die min of meer uh, nou, uh, van alles er al van af weten. En het is soms weinig zichtbaar voor. Uh, ja, voor veel mensen. En ik vind het heel, heel goed en ook heel belangrijk om zo nu dan echt de straat op te gaan. Of uh, nou ja, uh, in de media ook uh, ja, hedendaagse klanken te laten horen. En een uh, soort van uh, uh, expressie van, van iets wat, wat gaat over nu en wat gaat over hier... Uh, niet alleen maar klanken die gaan over een gezellig achtergrondje. Een gezellig, gezellig behangetje, zeg maar. Uh, vanuit de radio. Maar iets wat, wat, ja, wat een, een boodschap heeft of een verhaal heeft. En, um, Je bent dus, een soort zelfverklaard uh, componist van het vaderland. Ja, Des vaderlands, uh, zoals de dichter. Uh, nou ja, kijk. Uh, ik spreek natuurlijk uh, uh, uh, uh, uh, nu namens heel veel mensen die zichzelf hebben aangemeld. Uh, uh, ook namens de organisaties uh, zoals IKV Pax Christi... die achter de eerlijke bankwijzers staan... Uh, en die dit onderzoek ook uh, uh, uh, nou, de opdracht daartoe hebben gegeven. Uh, maar uh, verder uh, is het dus ook wel gewoon een uh, spontane stem, als het ware. Ja. Nou, je volgende project uh, dient zich al aan, volgens mij. Er wordt in de Kamer vandaag gedebatteerd over de gaswinning in Groningen. Daar is ook van alles mee mis. Ik zou juist, zeggen juist. aan het schrijven. <coopert> Wellicht, ja, het, nou ja het, het, uh, het zijn heel veel grenzen en onrechtmatige zaken die, uh, die aandacht verdienen. Maar ja, uh, ja dat is het dilemma. Ik kies ook voor uh, gewoon uh, uh, hele mooie dingen uh, opzoeken en niet alleen de, hm. de problemen aan de kaak stellen. Ik denk dat dat ook vooral de belangrijkste rol voor kunst moet zijn, om juist ook echt een plek voor de schoonheid uh, te vinden. Oké. Okay. Dus, uh, ik ben blij dat ik ook nu weer uh, terug kan naar, uh, naar de concertzaal... om daar weer in alle rust uh, te genieten van muziek. Oké, okay, Melijn Twaalfhoven, componist van de opera der Woedende bankklanten. Hartelijk dank. Goed, gedaan. Pst, één minuut. Mijn moeder belt me heel vaak. Dan vraagt ze bijvoorbeeld, uh, heeft ze wel gegeten? En wat heeft ze gegeten? Heeft ze wel het eten gegeten wat ik heb gebracht? <laughs> En dan zeg ik, ja, ja, ja, ze heeft het allemaal heel braaf opgegeten. Heeft ze gedronken en uh, poept ze normaal en plassen en gaat alles goed. Dan zeg ik, ja, het gaat allemaal goed. Zoals altijd, niks veranderd. Ze kwam een keertje langs en toen keek ze rond in de huiskamer... en toen zei ze, waar is al het speelgoed wat ik voor mijn kleindochter heb gekocht? Wat heb je ermee gedaan? Ze heeft niet door dat het echt een beetje overdreven is. Voor haar is het echt een soort van um, manier om contact te maken met Pushka. Ze ziet haar echt als mens, als persoon. En ze komt ook, als ik aan het werk ben, twee of drie keer in de week... komt ze langs bij mij thuis om met Pushka op de bank te zitten. Mijn moeder wil heel graag kleinkinderen. En uh, dat is sinds kort. En volgens mij is dit ook wel echt een uh, uiting daarvan. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jula Altschuler. En alle minuten vindt u op wpro.nl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis Radio staat deze week in het teken van Valentijn, romantiek en liefde. Gisteren hoorden we dat in Indonesië steeds meer vrouwen de voorkeur geven aan westerse mannen. Westerse mannen beschouwen vrouwen als gelijkwaardig. Dat doen Indonesiërs niet. En westerse mannen maken meer complimentjes. Very. Do you think uh, I'm sexy? Yes, you are. <laughs> Oké. Okay. See? I got this kind of compliment from the foreigners. En vandaag gaat onze verslaggever in China kijken of ze een leuke Chinees kan strikken op een massaal dating event. Ik ben alweer een tijdje vrijgezel, dus ik ga naar de singlesdag van uh, Bijgen. Een van de grootste dating-internetsites van China. China heeft 180 miljoen vrijgezellen, volgens Baige. Dus kijken of daar een leuke tussen zit. Ik Is het dan zo je. Oh, is het dan zo Is het dan zo Bij de inschrijfbalie krijg ik een vrijgezellen-sticker van een uh, ja, best leuke filmregisseur.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 die filmregisseur zegt dat hij ook binnen een jaar een bruiloft wil. Dat oh, yeah, yeah. is wel heel schattig. Ze staan hand in hand elkaar te beloven... dat uh, ze er werk van zullen maken om uh, serieus verliefd te worden. Uh, no, sure. <laughs> Omdat ik met zo'n sticker van die datingsite oploop... word ik aangeschoten door de vrijgezelle mannen. De een nog onaantrekkelijker dan de ander. Stinken ook allemaal uit hun mond...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 Han Noten was Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hij stapte in december op omdat de Senaat volgens hem te politiek werd. De druk om voor wetten te moeten stemmen werd hem te veel. Nou ja, te politiek is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Maar politiek, dat is het college in ieder geval. Want om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen... Te krijgen brak de coalitie zelfs het regeerakkoord open... en maakte een deal met oppositie over de woningmarkt. We hebben er allemaal getuige van kunnen zijn. Han Noten, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De Eerste Kamer staat aan de voorraven van een heel politieke beslissing. U bent net op tijd weg. Ja, maar ik, ik had er niet zo moeite mee om af en toe ergens voor te stemmen, hoor. Ik bedoel, dat is op zichzelf kan dat heel, heel vruchtbaar zijn. Hè? Zeker als je ervoor bent, maar niet ja, contrakeur. Nou ja, soms ook contrakeur. Dat is, dat is inherent aan het feit dat je deel uitmaakt van een politieke partij... en, en daar ook loyaal aan bent. Dat hoort mm. wel bij het bedrijf. Ja. Ja. Maar nu dan, uh, over, de, over dit woonakkoord. Dat moet straks door de Eerste Kamer. Ja. Uh, uh, dat is een uh, links- of rechtsom. Door alle ontwikkelingen. Door de situatie waarin het kabinet zich bevindt. Minderheidspositie in de Eerste Kamer. Wordt dat een politieke beslissing? Ja, maar dat is het al. Kijk, het, waar, waar ik heel blij om ben. Dat is dat eindelijk schijnbaar doorgedrongen is. Dat, dat het stemgedrag van de... Eerste Kamer is eigenlijk de spiegel van het stemgedrag van de Tweede Kamer. En in, in de praktijk stemde ik altijd, altijd hetzelfde eigenlijk, als, als Diederik Samson. Heel af en toe niet. Mm -hmm. Maar die, dat is een enkeling. Enkele keer. Kijk, in, in principe zijn, zijn partijen natuurlijk, binnen partijen is ook eenheid van opvatting en eenheid van beleid. En, en dat is maar, maar fijn ook trouwens. Maar als dat zo is. Dan heb je dus een minderheid in de Eerste Kamer op dit moment. Maar dan zul je, wij spreken, de, de, de politieke broeders van die partijen, zul je in de Tweede Kamer moeten zien te overtuigen. Nou, dat is in feite de afgelopen dagen ook gebeurd. De mm -hmm. Onderhandelingen waren niet met, uh, met Brinkman, maar, maar met Buma in, in de Tweede Instantie. Nou, meneer Blok met heeft Bechinger. gezegd, uh, Stef Blok heeft gezegd, dat hij wel degelijk met Brinkman heeft gesproken. Weliswaar ja, niet zeker, met Buma, maar, maar wel zeker. met meneer Brinkman uitgebreid. Ja. Ja, maar uiteindelijk in ieder geval met Pechtoll en Slop, En niet met uh, Van Bokstel en, en Kuiper. En, en zo hoort het ook. Mm -hmm. het, het politieke pro hoort in die Tweede Kamer te liggen. En op het moment dat de feitelijke doorzettingsmacht in de Eerste Kamer terechtkomt... ja, daar was hij echt niet voor bedoeld. Dat, dat, en dat is wel een van de redenen waarom, waarom ik ben weggegaan. Niet de belangrijkste, maar wel één. Ja. Je hoort niet, niet de feitelijke doorzetting. we moeten daar een toets doen, maar we moeten daar niet het werk doen. Het werk moet gebeuren in de Tweede Kamer. Hoe... Als we even naar het voorbeeld kijken van, uh, van het uh, Woonakkoord, hoe kan je dan die, die sfeer die heerst, uh, dat de Eerste Kamer politieke doorzettingsmacht heeft, doorbreken? Nu nog? Of kan dat of kan nu niet meer? Nee, dat kan niet. Dat is een feit. Ja. Dit kabinet heeft bij zijn, bij zijn totstandkoming uh, heeft dit kabinet ervoor gekozen om een minderheidskabinet te worden. Hmm. Nederland begint dat nu langzaam maar zeker te zien. Maar het is gewoon een minderheidskabinet. Het heeft weliswaar een meerderheid in de Tweede Kamer, maar in de Staten Generaal heeft het gewoon een minderheid. En dat betekent dat dit kabinet altijd per definitie de oppositie zal moeten betrekken. En overtuigen ook van wetvoorstellen. Maar zegt u dan dat je als. Je, uh in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt, of in de Tweede Kamer... Nee, Tweede Kamer maakt het niet uit. Als je nee, in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt... dan mag je niet zo'n kabinet maken. Dat zegt u eigenlijk. Ja, je mag wel, maar je maakt een minderheidskabinet. Er is, is niks verboden aan een minderheidskabinet. Ja, mm. maar dat dwing je de is... Eerste Kamer in een politieke rol... die u niet zint. Nou, in ieder geval. Waar, ja, die mij niet zint, klopt. Ja, ja. want het en... is toch zo wat u net zei. Je zit eigenlijk, of u zei dat niet, maar de Eerste Kamer is er in principe gewoon om wetgeving te toetsen, of het juridisch haalbaar is, of het uitvoerbaar is. Feitelijk zou dat los kunnen staan van, van welke politieke ideologie dan ook. Ondenkbaar, als je het alleen. Als het, nee, maar feitelijk zou dat moeten kunnen als dat ja, is waar zeker, de senaat voor is. Als... Een theorie kan alles. En ik sluit zelfs niet uit dat ik een theorie kan vliegen. Maar in de praktijk is het zo. dat daar politici zitten die gekozen zijn. En die gekozen zijn op basis van partijprogramma's. Mm -hmm. en, en je kunt daar, je kunt daar uh, laconiek over doen. Nee. Maar ze maken, maken deel uit van hetzelfde systeem. Dat begrijp Kijk, ik. Ik heb, ik heb misschien twee of drie keer anders gestemd in het verleden dan mijn collega's aan de overzijde. Maar het was echt iedere keer een ramp. Uh, dat Waarom was, eigenlijk? We, we, we, kunt u zich nog herinneren wat dan voor u? Want u kunt u zich zeker Hoe herinneren u dat, wat dat het reden is? was. Hoe denkt u dat het is om bij een partijcongres te moeten optreden... je daar te moeten verantwoorden... Uh, terwijl je collega, in dit geval Wouter Bos... Uh, voor de direct gekozen burgemeester heeft gestemd... en jij, uh, vanuit de Eerste Kamer, hebt daar tegen gestemd. Dat is wel in diezelfde partij... waarin beide politieke fracties daar verantwoording over moeten uitleggen... en je hebt dus een enorm intern conflict. Dat wordt ook uitgespeeld door andere politieke partijen... maar het wordt ook in de media uitgespeeld. En dat is ook logisch. Dus in politieke partijen wordt er toch altijd naar gestreefd om binnen die partij... een soort eenheid van beleid te hebben en van opvattingen. En dat wordt ook verwacht. Hm. En, dat, en dat is een wetmatigheid. Dat is altijd zo geweest. Je kunt wel op een bepaald moment zeggen... ja, maar in de Eerste Kamer eh, zouden ze toch ook... bij wijze van spreken bij voortduring over de schaduw heen kunnen springen... van hun eigen opvattingen. Maar ik denk dat dat niet kan. Ik denk ja. dat het niet mogelijk is. Uh, iedereen gisteren euforisch over het woonakkoord. Uh, uh, ja. uh, dat, dat gaat er dan vanuit dat het woonakkoord gesloten is... en dat de Eerste Kamer dus daarmee akkoord gaat. En wat zie je als een knee-jerk reflex in de, in de bijvoorbeeld de Volkskrant vanmorgen? Dat er allerlei Eerste Kamerleden zijn die zeggen... nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ik vat het nu ja. even in een zinnetje samen. Ja. Ja. Uh, uh, hoe ziet u dat? Is dat flink doenerij voor de, voor de bühne? Want het is wel degelijk afgestemd. Of zit daar nog iets? Nee, er zit altijd wel iets. Je kunt, uh, en dat is ook, uh, goddanks zou ik bijna zeggen, je kunt de Eerste Kamer nooit helemaal vertrouwen. Het klinkt raar, maar het, het klinkt heel subtiel. Maar het volgende is aan het nou orde. Als mijn collega in de Eerste Kamer ergens tegengestemd heeft, dan zal ik dat, in de Tweede Kamer, dan zal ik dat in, in de praktijk in de Eerste Kamer ook doen. Mm -hmm. Dat is bijna altijd zo. Het is eigenlijk... Ik heb 1500 keer gestemd in de afgelopen tien jaar en dit was altijd zo. Het is nooit anders geweest van die 1500 keer. Andersom gebeurt af en toe wel. De Tweede Kamer stemt ergens voor en toch stemt de Eerste Kamer tegen. Je zou bijna kunnen zeggen de, de, de noodprocedure die de Eerste Kamer is... En, dat, en dan gaat het bijna altijd over staatsrechtelijke vraagstukken... Hè, wat ik net noemde, ge direct gekozen burgemeester... maar ook een onderzoek naar, naar, naar onze betrokkenheid bij de oorlog van Irak. Dat zijn momenten waarop een, een Eerste Kamer eigenzinnig kan zijn. Het, ja. het elektronisch patiëntendossier, ook, ook een mooi voorbeeld. Maar zijn waarinhoud? dat de momenten waarop de Eerste Kamer inderdaad... dat de politici even geen politicus zijn... maar inderdaad kijken naar juridische haalbaarheid en uitvoerbaarheid... en even de politiek aan de kant schuiven? En, en consistentie met beleid... Uh -huh. Dat is een heel moeilijk begrip. Uh, toetsen van de grondwet en eigenlijk ook toetsen van de constitution... Dat klinkt heel raar, maar het toetsen van de constitutionele waarde. Het ja. is niet altijd papier en tekst, maar dat is ook echt van... En waar was het nou voor bedoeld, ja. hè, die grondwet? Uh -huh. En wat ja. betekent dat nou, hè? betrokkenheid bij oorlog? Dat, en dat is en soms zegt een Kamer, ja, u kunt die wet wel heel nihilistisch uitleggen, maar dat doen wij niet. Wij leggen hem heel pru. Ja, nou ja. Ja. Dat is de Eerste Kamer, dat moet hij ook zijn. Ja. Um, wat is nou de meest politieke beslissing van de Eerste Kamer? Als de Eerste Kamer voor dit akkoord stemt... of als de Eerste Kamer tegen dit akkoord stemt? Het, um, zonder flauw te willen doen. Hè? Het, we moeten het woord politiek moeten we heel, heel goed laden even. Want uh, de, de, in de Eerste Kamer zitten politici en ze bedrijven politiek. Altijd. Ik heb nooit anders meegemaakt. Dat is ook hun opdracht. Daarvoor zijn ze ook gekozen. Maar waar we het over hebben is denk ik zeg maar, politiek met de kleine en met de grote P. Um, en de kleine politiek hè, is, is die machtspolitiek. Die mm -hmm. Eerste Kamer die, die probeert macht te genereren. En de grote politiek is de politiek ja. waarin je... Hè, dat, dat, maar dat is denk ik waar het om gaat. Als, ik vind zelf dat als de Eerste Kamer fracties hetzelfde stemmen als hun collega's aan de overzijde dan zijn zij niet bezig met machtspolitiek. Niet als Eerste Kamer. Op het moment dat ze daar nog eens iets extra's proberen uit te onderhandelen... laten we het zo zeggen... Dan vind ik dat ze langs de rand lopen en misschien eroverheen gaan. Ja, want het is bekend: de Eerste Kamer heeft niet het recht van amendement. Dat is het nee. aanbrengen van wijzigingen in een wetsvoorstel. Maar je kunt als Eerste Kamer natuurlijk wel in de wandelgangen aan de minister laten weten via een ambtenaar of weet ik van wat of via een partijgenoot. Uh, ja. Luister, als je wil dat die door de Eerste Kamer komt, dan zou ik op zijn minst dit en dit veranderen. Want anders kun je het schudden. Dat is politiek. Ja. Ja, en soms is dat ook gewoon echt terecht dat je dat doet. Hè? Dat, dat is dan ook de rol van de Eerste Kamers. Zeg bijvoorbeeld, stel ja, maar een wet komt van binnen. Van 2-1, ja. meneer Noten. Van 2-1. De Eerste Kamer moet niet de politiek worden. Dat werd, werd hij wel, daarom stapt u op. Maar ik geef nou een, een, een, een illegale politieke manoeuvre... die gewoon uitgehaald wordt. En dan zegt u, ja, nee, maar, dat mag soms. Ja, maar als je het doet vanuit je toetsende rol... En niet, en niet als je het doet vanuit het machtspel van de politieke ja, partij. Ja, maar dat is moeilijk. En dat is subtiel, dat weet ik. Ja, su su subtiel. Het is zeker subtiel omdat het buitengewoon moeilijk is om, te, om voor de buitenwereld te bepalen wat het is. Als iemand zegt, dat nou, doe u, ik absoluut u wat niet wat het vanuit subtiele uh, uh, machtspolitieke overwegingen. Maar ik doe dat omdat ik gewoon een wet goed wil toetsen. Dan moeten we ja. iedereen maar op de blauwe ogen geloven. Weet u waar het, waar het u uh, voor 100% zekerheid aan kunt, uh, uh, aan kunt zien? Als het politieke spel scherp gespeeld wordt, dan bent u op de hoogte. En als dat niet het geval is, dan gebeurt dat in stilte. Ja. En, dat is het, dat, en dat was tot voor kort ook zo. Uh, als senator kon je scherpe randjes soms ervan afhalen. Je kon um, een minister ook behoeden voor een klein foutje. Dat gebeurde bij wijze van spreken in, de, in, in die Eerste Kamer zonder dat dat opviel. Dat was ook nooit zwaarwegend. Het was ook niet belangrijk genoeg voor de krant. Uh, het, het zei niks over partijpolitiek. En in dat spectrum vervult die, die Eerste Kamer een hele belangrijke rol. Maar dat ja, kan nou, nu niet meer, zegt u. U nee, zei, dat, dat kon altijd, maar dat gaat erbij. niet meer. Ja, die is echt voorbij. En die is waarom ja. voorbij? Ja, omdat de impact van wat de Eerste Kamer veel te groot is geworden. Ja, ja. De, de Eerste Kamer is, is op dit moment uh, een, een machtscentrum met zo'n krachtige... Nee, laat ik het anders formuleren. Uh, de doorzettingsmacht van de, van de regering en de regeringscoalitie is in de huidige situatie... Uh, is die dan niet? Nee. Nu dat is we... het grote verschil. Ja, nu hebben we dit akkoord. Er komen, iedereen voorspelt dat, nog veel meer akkoorden. Want ja. uh, uh, over de zorg, over, mm. de, onderwijs. over het onderwijs, over de arbeidsmarkt, Velsen. sociale ja. zekerheid. Er komen nog vier, vijf, zes akkoorden aan. Uh, wordt dan ook, denkt u, de Eerste Kamer steeds politieker? Of hoe kunnen ze zich daaraan ontworstelen, als ze dat al willen? Ze kunnen zich er niet aan ontworstelen. Nee. Uh, de enige. De, ze kunnen zich er wel aan ontworstelen, zo, uh, Als... Weet u, als we nou gewoon Denk even niet. tegen elkaar zeggen dat we een minderheidskabinet hebben. Ja. En dat het minderheidskabinet in de Tweede Kamer, in de, niet in de Eerste, maar in de Tweede Kamer... Uh, ...meer de, een deel van de oppositie aan zich moet binden. Dat is wat ze bij voortduring zal moeten doen. Dan blijft de macht waar die thuis hoort namelijk in de Tweede Kamer. En dan blijft de Eerste Kamer doen wat ze bleef doen, namelijk het toetsen van wetgeving. Hey. En, en dat is... Dus we hebben, hoe raar dat ook klinkt, en, en niemand wist het, maar het is echt waar, we hebben een minderheidskabinet. Nou, nee, maar dat is niet waar. Iedereen wist het. Het kabinet voorop. Alleen, ze hadden een minderheidskabinet in de Eerste Kamer. En die Eerste Kamer was een beetje misschien achter de horizon verdwenen, maar iedereen wist het. Ja, maar je hebt het dus feitelijk ook in de Tweede Kamer. Je moet ja. Pechthold aan je binden, wil je van Boksel krijgen. Ja. Dat is het punt. Nee, ja. dat is waar. Ja. Heeft u de indruk dat de coalitie uh, zich toch onvoldoende gerealiseerd heeft. Kijk, je kunt ook tellen. Ze hebben natuurlijk gezien dat ze geen meerderheid hadden in de Eerste Kamer. Maar hebben ze onderschat hoe belangrijk dat eigenlijk was dat het uitgespeeld zou gaan worden? Ik kan, dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet uh, ik kan niet dat contact met de partijgenoten. Van ja, ik heb zelf het beeld dat men toch gedacht heeft. Die Eerste Kamer is apolitiek en mensen. Uh, ze, en daar zitten geen politici. En dat is. Dat, ik, ik kan hem Ik me niet voorstellen. Ik ben bang dat, je, dat, dat, dat er wel een beetje sprake van naïviteit is geweest. Ja. Is of misschien van, van te veel egocentrisme. Maar, ego maar, maar naï naïviteit is bijna ongelooflijk, lijkt me. Toch? In de politiek. Doorgewinterde oh. jongens en meisjes. Ik heb er tien jaar lang gezeten. Ik kwam ja. het soms wel tegen, hoor. Ja, ja. Ja. Zeker als het ging om... Weet u... Weet u ja, dat is een <laughs> komt het overal tegen. Weet u... Je, je zit in de Tweede Kamer. En die Eerste Kamer, oh ja, dat moet dan ook nog. Weet je, en en ja, dus ja. Tien jaar lang heb ik toch meegemaakt... dat men die Eerste Kamer als een soort warmvormig aanhangsel zag. En niet, niet gelegitimeerd. En verder had daar ook bijna niemand hinder van. Nou ja, dan vergeet je dat. Dat ja. is dan een vorm van Nou, dan recht. slaan ze nu hard terug. Annoten. Ja, leuk. Ja. heel ja. hartelijk bedankt. Um, Oud-senator voor de Partij van de Arbeid. Okay, is inmiddels burgemeester in Dalfsen. Zometeen is Villa VPRO terug vanuit Den Haag... met ons eigen Politieke Vragenuur. En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 Over kasseien, de beklimming van de oude kware mond, doping en de liefde voor de ronde. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.